Panterwalgmoed met het NOS journaal De man die vanmiddag in Lübeck in noord-Duitsland instak op passagiers in een bus is een Duitse staatsburger van 34. Zijn motief is nog onduidelijk. Er Zijn volgens het openbaar ministerie geen aanwijzingen dat de man geradicaliseerd is. Bij de aanval zijn negen gewonden gevallen, van wie er één ernstig aan toe zou zijn. De volgepakte bus was onderweg naar een deel van Lübeck waar een groot zeilevenement aan de gang is met honderdduizenden bezoekers. Het dodental van het ongeluk met een rondvaartboot... in de Amerikaanse staat Missouri is opgelopen tot zeker 17. 14 mensen zijn levend uit het water gehaald. Twee liggen er in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het amfibische voertuig is waarschijnlijk gekapseist door het slechte weer. En was gewaarschuwd voor zware onweersbuien en windstoten. Volgens de autoriteiten waren er genoeg reddingsvesten aan boord. Maar er wordt nog uitgezocht of iedereen die ook droeg. Tegen een man die in Amsterdam een onschuldige passant zou hebben doodgeschoten bij een liquidatiepoging... is door het Openbaar Ministerie levenslang geëist. Verdachte Quincy S. zou in mei 2015 meerdere keren op straat hebben geschoten. Een man die net zijn auto uitstapte werd geraakt door een van de kogels. Verder werden een voorbijrijdende tram, een supermarkt en twee bankgebouwen geraakt. Met de levenslange strafwijs is ook meegenomen dat S. een nieuwe liquidatie in Almere zou hebben voorbereid... In de Tour de France heeft Peter Sagan zijn derde ritzege behaald. De wereldkampioen won de sprint in Valence. Alexander Christophe eindigde als tweede voor Arnaud Desmares. De klassementsmannen kwamen niet in de problemen. De Brit Thomas behoudt het geel. En weer nog. Vanavond en vannacht kan er in het zuiden en zuidoosten... een enkele onweersbui vallen. Morgen is het opnieuw vrij zonnig. Maar er kan vooral in het zuiden en zuidoosten wel weer een enkele bui ontstaan. Het wordt dan 25 tot 30 graden.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 Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor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 y hacer burbujas y amor oh. Pas er Sipping whiskey, need highest floor of the bar. Never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 much fun. 9.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Take my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 I just want attention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 Als je eenmaal dan ben je eenmaal eenmaal. porque muy despreciado, por eso dan te je eenmaal eenmaal. llega así eenmaal eenmaal bent, dan ben je eenmaal eenmaal. Als je eenmaal eenmaal bent, Vende, vende, Toen de duif Toen de duif de duif de duif Toen de duif Toen de duif Toen de duif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 Dump your feet, everybody just bounce to the beats. taste that rhythm, take hold so sweet, feel the love.